Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De polderbaan op Schiphol is aan het begin van de middag zo'n drie kwartier gesloten geweest na het zien van een drone. Volgens de Maréchose maakten meerdere piloten er melding van bij de luchtverkeersleiding. Een piloot van een Transavia-toestel zag hem op ongeveer 50 meter van het vliegtuig. Een woordvoerder van de Maréchose zegt dat het vermoedelijk om een hobby gaat. In de afgelopen week werd vanwege drones het vliegverkeer in Denemarken en Noorwegen meerdere keren stilgelegd. De Europese Commissie gaat ervan uit dat het daar om Russische acties ging. Het Internationaal Atoomagentschap maakt zich zorgen over de door Rusland bezette kerncentrale in Zaporizhia. De centrale draait al vier dagen op noodaggregaten nadat de stroomtoevoer werd afgesneden. Het lijkt er niet op dat Rusland de elektriciteit weer probeert aan te sluiten. De kerncentrale ligt al twee jaar stil, maar de reactoren moeten wel gekoeld worden. Op het verkiezingscongres van GroenLinks PvdA heeft Frans Timmermans uitgehaald naar de PVV. Timmermans herhaalde in een toespraak dat Geert Wilders een voedingsbodem heeft gecreëerd voor de rellen in Den Haag vorige week. Ook noemt hij Wilders de dronken oom op het feestje die onaanvaardbare dingen zegt, maar toch door mag blijven praten. In Italië is een enorme illegale sigarettenfabriek ontdekt... Het zou gaan om de grootste die er ooit is ontmanteld. De fabriek ligt onder de grond in de plaats Casino tussen Rome en Napels. In de bunker lagen 150 miljoen sigaretten. Er waren ook slaapkamers, keukens en badkamers. Zo'n 18 mensen maakten er ruim 7 miljoen sigaretten elke dag. Bedoeld voor Italië en andere EU-landen. Bij de inval is één arrestatie verricht. Het weer, het is droog, bij een graad of 16. Vooral in het noorden en oosten kan vannacht mist ontstaan. Het koelt dan af naar een graad of 5. Morgen zon en droog, bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de ring van Amsterdam. De A10 Noord richting Utrecht. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 Streken. Het was niet normaal. We waren verliefd. Het klopte allemaal. Je zegt nog steeds. Je bent verliefd. Voor... Een prachtig, uh, prachtig nummer is dit. En, uh, ook een uh, prachtige persoon. Danny Christian en ik beloof. En uh, ja, die gaan we zeker spreken op 25 oktober bij Zandvoort. Voor Als ik smorgens opsta in het weekend. Klaar voor weer een nieuwe vrije dag. Denk ik aan een kroeg of aan een feesttent. Waar ik s'avonds luidkeels zingen mag. Samen met wat vrienden en vriendinnen Ga ik door tot heel diep in de nacht Dan verzetten wij weer onze zinnen Hier heb ik een week lang op gewacht Hoe heet dat liedje met dat ene melodietje Hoe heet dat liedje waarvan ik de tekst niet weet? Ik ben in de bank, weet niet hoe het kan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 Hard werken komt het weekend Even alle stress weer aan de kant Ik verheug me al op het moment Dat we staan te feesten hand in hand Samen lachen onderdomste dingen Elke nieuwe ronde smaakt naar meer Maar hoe graag ik ook zou willen zingen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 He's ready. Zingen elke dag en nacht Zo is het en dat was die dan Christian Bauer en hij had het over Hoe heet nou dat liedje Met dat ene melodietje We gaan naar Frank van Netten. En hij heeft een huisje Op wielen En te op wielen tot de klokjes voor 7 uur Blijf er lekker bij want zo meteen gaan we lekker bellen met Jeroen Werdenberg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 35 jaar, zet even Hoort, zegt het voort. Hotel, die avond want ik deed de lichten uit. Ik blijf altijd hangen tot de tent weer sluit. Ik gebeurt er met een dame? Wat zou zijn? Kom later wel. En Delano Dunker. En uh, ja, een prachtig nummer is dit. Hé, hey, um, ja, we gaan nog eventjes één uh, plaatje draaien. En dan gaan, uh, dan gaan we bellen met uh, Jeroen Wermurg over zijn uh, nieuwe, ja, leuke single. Dit is la vie. Cloud. She sang to me. Je me rappelle. Je te petit.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 Ja, Salavi, helaas, hij heeft het niet gered mij. Maar uh, het nummer ja, is er niet minder om. En uh, ja, we hebben ook iemand aan de telefoon. En dat is Jeroen Werenburg. Jeroen, een hele goede avond. Een hele goede avond, weet. Ja, hoe is het man? Met mij gaat het heel erg goed. Hoe is het met jou? Ja, ja met mij prima. Heel druk. Uh, de, ja. zeg ik, de verhuizingen en van alles en nog wat uh, eromheen. Dus uh, ja. ja, dat gaat gewoon gewoon allemaal door. Ja, logisch. Ja. <laughs> en uh, ja, uh, hoe is het bij jou eigenlijk met, uh, met de sportschool en dergelijke? Ja, dat is ook ongelooflijk druk natuurlijk. Ik heb, ik heb uh, uh, die sportschool een half jaar geleden... Uh, ja, even kijken, 1 april was het gewoon voor mij. Ja, ja. ja, dat heb je goed onthouden, ja. ja. <laughs> 1 april, en uh, het is geen grapje. En uh, hij, uh, ja, hij loopt goed, alleen het is natuurlijk nog steeds knalhard werk om hem, uh, om hem helemaal vol te krijgen. Ja, ja, ja. ja maar goed, uh, uh, ja, dat, op die plek waar je zit, uh, moet het wel lukken, toch? Jawel, daar gaan we wel vanuit. Ja, daar gaan we ja. wel vanuit Ja, hey, maar uh, ja, hebt een... Uh... Ja, ik, ik, ik vind het een hele leuke, vrolijke clip uh, die je erbij hebt uh, geschoten. Onderweg, met jou. Ja, ja. ja hoe, uh, hoe is dat zo ontstaan? Uh, wat, uh, we, we kennen jou natuurlijk uh, uh, toch wel van de, een beetje de ballet, zeg maar. Ja. En, en dit is toch wel een wat, wat uh, uh, ja, vrolijke, vrolijk nummer, zeg maar. Ja, het is een heel vrolijk nummer. Ik ben er ook heel trots op. Nou, ik heb natuurlijk ook wel meerdere up-tempo liedjes gemaakt. Jawel, nee, maar goed, uh, ik, ik bedoel, de, deze, ja, deze valt gewoon op. Ja, deze, deze valt zeker op. En ja. het komt ook, kijk, het is natuurlijk al een bestaand, bestaand liedje geweest. Ja. En, uh, uh, ja, het was altijd een van de favoriete liedjes van mijn moeder. Die is twintig jaar geleden overleden. Ja. En toen had ik zoiets van, ja, ik moet toch nog een keer met het liedje wat gaan doen. En... Uh, toen ben ik op een gegeven moment, want ik, ik heb er altijd een beetje een nostalgisch gevoel bij. Ja. En toen ben ik naar mijn producer gegaan en ik zeg, ik wil heel graag met dit liedje iets doen, maar ik wil het heel puur houden, heel erg bij het origineel, want ik mag, wil geen afbreuk doen aan het origineel. Nee. En uh, ja, toen zijn we heel voorzichtig gaan produceren en uiteindelijk is dit eruit gekomen. Ja, het is uh, van, van oorsprong een Frans liedje, geloof ik, hè? Ja, het is een Frans liedje, een Belle van Michel Fagan. Ja, de, volgens mij kwam die voor in uh, Gooise Vrouwen, dat nummer? Dacht ik. Ja, ja he? klopt. Dan ja. gebruiken ze hem voor, ja, inderdaad. Ja, dus uh, ik, ik, dus ik nu moest... Misschien dus kunnen ze de Nederlandse versie gaan gebruiken. Ja, <laughs> ja maar de, ja, ja. Ja, ik, ik vind het gewoon... Uh, ja, heel uh, ja, lekker nummer. Gewoon leuk, ja, vrolijk, ja. ja. Ja. Ik bedoel, uh, ja jij bent zelf op, op zich ook... Een, een, een rustig, vrolijk persoon natuurlijk. Ah, ja, absoluut. Ik, ik, uh, ik ben altijd heel positief. Ik sta heel ja. positief in het leven. En uh, daar hou ik gewoon van. Ja, dus... Uh, wat legt er leg nog meer in het verschiet? Want uh, heb je nog meer dit, uh, dit soort uh, genre? Jazeker, ik ben, ben nu een soort van opvolger van hiervan aan het maken. Okay. En het uh, wordt ook een heel leuk liedje, alleen ja, door alle drukte met, met, met de gym en om erop heb ik het een heel klein beetje uit moeten stellen. Ja. Dus uh, waarschijnlijk dat we volgende week of over twee weken langzaam beginnen met, met, het, uh, met het aanmaken van het liedje. Uh, de tekst ligt al voor een groot gedeelte klaar. En dan zal het ja, een jaar, maand, anderhalf maand duren voordat we de volgende single weer klaar hebben. Oké, okay, een beetje zo tegen, de, nou ja, wat is het tegen de wintertijd zeg maar? Ja, dat is, dat is het idee. Oké. Ja, ja. daar okay. ja, nou, dat, dat, dat, dat wachten we sowieso op natuurlijk. Ik bedoel, alle nieuwe muziek is welkom. Cool. Dankjewel. je wel. Mits, mits het klinkt natuurlijk. Hè. Ja, dat een beetje. Ja, da daarom dat je dat je alleen maar dat je troep gaat bouwen uit nee, nee, nee sowieso niet Nee, we draaien geen parelvisjes nee dat weet ik ik heb jou nog een keer beloofd natuurlijk om langs te komen dus, maar dat dat gaat binnenkort wel even gebeuren nog ja, maar ik ben er ben natuurlijk niet zo lang geleden nog bijgekomen geweest. Ja, ja, ja. Ik, uh, maar ik vind het altijd super gezellig bij jullie. En uh, ja, ik draag uh, zonder ZFM uh, sowieso een warm hart toe. Ja, nou ja, wij, ik tenminste, ik jou ook natuurlijk. Ik bedoel, ja, dat, dat, uh, dat merk ik ook aan alles. En ik ben jullie ook ontzettend dankbaar dat jullie het liedje draaien. En dat jullie altijd uh, weer tijd in mij steken en energie. Ah, ja, ik, en dat joh. Dat mensen willen luisteren. Iedere, iedere, nou ja, bijna iedere week komt er wel een nummer van voor jou voorbij. Dus dat, uh, Vergeten ja. zullen we je zeker niet. Ja, toch. wel. Nee, maar uh, waar, waar kunnen mensen jou volgen, uh, Jeroen? Ja, ik ben eigenlijk heel makkelijk te vinden hoor. Als je, als je mijn naam googelt, Jeroen Weerendurk, op, uh, op uh, Google, dan vind je mijn website. Ja. Waar ik heel makkelijk op te bereiken ben, ook uh, via een e-mail of wat dan ook. Uh, er zijn diverse boekingskantoren die mee hebben. En ook via Instagram en Facebook en uh, alle platforms. Spotify, YouTube, noem het maar op. Ja, TikTok ook. Ja, TikTok ook. Ik nou, doe er niet zo heel, nou. heel veel mee. Want, uh, maar ik, ik, ik, ja, ik, kan, ik, ik ben niet zo'n hele social media persoon die continu daarachter zit. Ik heb daar niet zoveel mee. Nee. Dat <laughs> heeft ook met mijn generatie te maken. Maar uh, ik vind, ja, ik, ik moet er wel aan meedoen natuurlijk. Nou ja, ik, ik probeer er aan mee te doen, laat ik het zo zeggen. Ik ook. Alleen, uh, ja, nou ja, net wat je zegt. Uh, ja, in het begin is het even leuk, maar uh, ja, op de duur wordt het al gauw tijdrovend. Dat wordt het En, uh, en dat, uh, dat heb ik niet. Ja. En uh, ik denk velen niet. Nee. Dus, nee, dus nee. Ja, dan, dan moet je je keuze gaan maken. Of je moet iemand in ja. dienst nemen natuurlijk. Maar <laughs> dat zou ook ja, kunnen. Ja, ik heb, ik heb wel mensen hoor, die het doen. Maar ja. het, is, het, is gewoon, uh, ja, het is gewoon een heel tijdrovend. Ja, ja. En uh, ik vind dat uh, tegenwoordig wil iedereen alles weet. Elk, elk kopje thee wat je oppakt wil eens weten. ja. Ja. Dat vind ik wel een nadeel van social media. Nou, het is, uh, dat is inderdaad het nadeel. En, uh, nou ja, je weet zelf, uh, het, de ene misgunt uh, alles en de andere die gun je alles. Dus, uh, ja, ja, zo werkt dat. Het zo. Ja. Hey, um, ja, ik zou zeggen, joh, kondig hem zelf aan zeker doen. En uh, Fred, en wil ik je sowieso weer bedanken voor een ongelooflijk leuke interview. Ja, graag gedaan, joh. Uh, uh, altijd gezellig met je en uh, ik hoop je snel weer te zien. En hier komt mijn nieuwe single, Onderweg met jou, bij ZFN. je hey, dankjewel, Jeroen. Dankjewel, hè. En ik kom, uh, ik, ik beloof je, ik kom zo snel mogelijk. Ja, dat, dat, dat weet ik zeker. Dat, uh, ik, zie, ik zie je snel. Is goed, man. Hey, goed weekend. Okay. Hoi, hoi. Teambron, met een blik en we wisten niet meer wat te doen. Hoge bergen, diepe doorgegaan. Als een sprookje dat bewaarheid wordt. Elke dag met jou voelt als een avontuur. Een verhaal dat we samen schrijven. Als twee wolken die samen drijven. Het is zo erg. Samen blijven Is het waar, ik kan er echt niet bij Als ik aan je denk Jouw ogen en je stem Dan weet ik jij bent Mijn levensdoel Elk moment met jou Is als een melodie Een verhaal van liefde En magie Dag met jou voelt als een avontuur een verhaal dat we samen schrijven als twee wolken die samen drijven het is ook echt zo puur een ongekend gevoel dat ja, twee harten die samen blijven is het waar ik kan er echt niet bij Deze liefde voelt zo diep als in een wens. Je pakt mijn hand zo intens. Elke dag met jou voelt als een avontuur. Een verhaal dat we samen schrijven als twee wolken die samen drijven. Het is al echt zo puur een ongekend gevoel dat we hart en samen blijven. Is het waar? Ik kan er echt niet bij. Ik kan er echt niet bij. Ja, prachtig nummer Onderweg met jou. En dat uh, gezongen door Jeroen Werenburg. Ja, en als je, als je benieuwd bent... Uh, eventjes op YouTube kijken. En uh, ja, het is uh, ja, een hele, hele vrolijke, leuke clip. En daar... Uh, ja. Als, je, als het er buiten een beetje treurig is, dan moet je gewoon naar die clip kijken. En dan, uh, ja, dan word je vanzelf vrolijk. We gaan naar uh, Meloes en Jeroen Rusjen. Half zeven ochtends. En als het, en het er echt over gaan, is. Lange niet, zou het wel willen, maar alleen zei: Nee, dat kan ik niet. Het is toch veel te vers. En ik slaap nog in jouw shirt. En het kussen heeft nog steeds jouw geur. Twee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 hebben we ons toch vergeet? Elke keer op de Is over, he? Ja, als het over is. Dan is, uh, dan is het over, ja. Ja, het is nou wel genoeg geweest, hè? He? Het is allemaal over. Schij uit nou. Zo is het. Maar wat uh, niet over is, Jannes. En je uh, zit dat uh, aan het strand van Puerto Rico. Het is 204 uur tot de klok is voor 7 uur. Mijn naam is Gerdijn. Goedenavond. En dan zit je te eten. Eet smakelijk. Op het strand van Porto Rico. Laat daar toen in de zon. Met dat mooie blonde haren. Ze uit te starren. Op het strand van Porto Rico. Waar de rieven toen begon. Zou ze op me blijven wachten? Ik vroeg Daria zachtjes aan haar Wil jij glaasjes aan Ria? Ze keek me verleidelijk aan En ik zei heel spontaan Ik wil er een ijsdontje in En dat was voor mij het begin Loopt, en toen namen ze samen een bloot. Op het strand van Puerto Rico lag ze daar toen in de zon. Nee, dat mooie blonde haren. Ze lachten telkens de Op het strand van Puerto Rico waren die de Ging van boemeriboem. En ik ga van toen een Haar ogen die waren zo blauw. En ik zei ik hou zo van jou. Wat ging die tijd toch snel voorbij? Zou u nog denken aan mij? Het was een heerlijke tijd. Daarvan heb ik toch echt geen. Van Rico, waar dat mijn gedachte, zou ze op Ja, lekker hoor. Op het strand van Puerto Rico, nou ja, het lijkt me sowieso lekker. Want als ik naar buiten kijk, ja, het is toch wel uh, gisteravond, was de zeker wel wat fris. Maar goed, dit is Mieke en zoiets als liefde. Jij was voor mij de man, die uit het niets hier kwam. Jij was er om van mij te houden. Ik had niet echt een doel, maar het allermooiste gevoel, heb jij me dat moment gegeven. Het was niet alleen die nacht, waarom? Tochten we dus slechts een reden? Je blik vergeet ik niet en ogen liegen niet voor jou was alles al verleden. Je warmte die me raakt, je hebt me sterk gemaakt, je gaf me. Nou, dat is de titel van deze plaat. Deze dame, ooit ontdekt door Pierre Carter, oftewel vader Abraham. In de jaren zeventig, heel populair natuurlijk toen. En uh, ja, en wie kent hem niet? De Engelbewaren, natuurlijk. Ja, een oog geschreven door Pierre Carter natuurlijk. Dit was Mieke en uh, zij had het over zoiets als uh, liefde. Wij gaan uh, eventjes naar een, uh, ja, een, uh, een, een mooi nummer eigenlijk... Ja, die ooit hier is ontstaan in de studio door uh, Peter Marnier. En uh, deze is getiteld Lege Ruimte.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 Dan niet meer in de weg, lege ruimte en dat deze studioversie hier al, uh, uh, ja, in de studio was het Peter Marnier en lege ruimte. Wij gaan uh, naar de nieuwe single van Eleven en uh, zij zingt Wie ben ik zonder jou. Vorige week in uh, première gegaan, ja zeker, Eleven en Wie ben ik zonder jou. Ik wil rennen naar een plek, waar ik jou niet hoef te zien. Afgezonderd van de rest, wil ik los van mijn verdriet. Hier alleen met het besef, het geluk zit in mijn ziel. Ik doorsie mijn eigen wet. Ja, de spiegel houdt de Zoek toch naar mijn, mijn zelf. niet, incompleet als dag en nacht, gaf te veel meer dan ik had, ik heb ook te veel van jou verwacht, wil verzachten in de rust, heb de key nu in mijn hand, dicht bij mij en ver van jou, in mijn eigen levensdans, zoek toch naar mijn zelf. Vorige week was de release van dit nummer: Wie ben ik zonder jou, Eleven Elfrida? Wij gaan ja, eventjes terug in de tijd. Ja. En dat doen we met Koos, homo Koos Alberts en Francie Bauer. En ja, samen zijn en waren ze goede vrienden. stralen, maar ook over verdriet. Ze zijn voorbij gevlogen, ik denk er van kan terug. Ik heb ervan genoten, Het ging die tijd toch verleur? Ik kende al jouw liedjes, ik zong ze zo vaak mij. En in mijn mooiste dromen, zag ik ons met z'n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 Vrienden voor het leven, Muziek maakt ons één en vrienden voor het leven. Ja, prachtig. Ja, blijven prachtig, uh, prachtige melodie, prachtig uh, ja nummer. Lekker hoor. Dit is 7 Oceaan, dat is ook zo'n lekkere gauw ouwe van Blinderkinair. En blijf erbij. Want tot 7 uur ben ik bij u met de lekkerste muziek, natuurlijk. En nog 10 minuutjes, dus ja, lekker, lekker, lekker, lekker. van mijn leven voor jou, waar ik op vertrouw. Weet ik dat je naast me staat voor altijd? Zeven oceanen, vol tranen die mij dragen op de liefdes rivier aan jou zij. Want waar mijn hart de branding breed, is er één die weet wie ik ben. Zeven Er valt op een wiel. The ocean uh -huh. Lekker hoor, Belinda Kienher was dat, en uh, Zeven oceanen en, en uh, ja, we hebben nog een verzoekplaatje, en die is afkomstig van Maarten. Maarten, leuk dat je er weer bij bent, en uh, leuk dat je luistert, en uh, ja, helaas, maar uh, we zijn er nog niet zo lang meer, dus uh, ja, voor vandaag dan, maar uh... Met onze hits, met onze hits, kan jouw dag niet meer stuk, jouw dag niet meer stuk, entertainment for you. Jij wilde graag horen de fine young cannibals en suspicious minds We're going the trap. I can't walk I love you too much, baby. Why can't you Wat een geweldige plaat is dat? Echt ja, heerlijk. Ja, je hoort het alweer. Ja, tijd voor komen, tijd voor gaan. En de tijd voor gaan die is gekomen vandaag. En uh, ja, ja, het is alweer zeven uur, bijna. Hey, ja. Het was een beetje lastig hier te komen. Want het ja, een stuk van de Zandvoortslaan was weer afgesloten. Natuurlijk hier bij het spoor. Dus ja, bedenk als je deze kant op komt. Dat je via de Vogelsang rijdt. Of uh, ik weet ik zo hoe. In ieder geval er heen. Want anders kom je hier niet. In ieder geval. Uh, ja, dit waren weer twee uurtjes muziek. En uh, dankjewel Rob dat je eventjes uh, het eerste uur... Uh, een beginnetje wilde maken. En uh, ja, ik zie, uh, ik zie net in mijn uh, agenda dat ik uh, dus volgende week nog, uh, nog een dagje vrij ben. Want ja, dan heb ik een, uh, ja, een privé-uitje. Uh, uh, ja. Dus ik zou zeggen, dus uh, over twee weken weer. Ja. Hé, hey, wat gaat de tijd vlucht Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en bedankt voor het kijken... En eh, ik zou zeggen, veel plezier nog dit weekend. En eh, natuurlijk de rest van de weekenden en weken ook natuurlijk. Maar eh, ja, voor mij dus in ieder geval voor deze. Dus ik zou zeggen, tot over twee weken. Hè? En dan zijn we er weer gewoon. Schrijf even je agenda. Zandvoort voor jou, 25 oktober. Dus 25 oktober van 2 tot 7. Dit is ZFM.